Dus geen twee dingen, maar twee mensen vanavond. Rut Peetoom en haar man René Paas. En in verband met drukke agenda's sprak ik ze eerder vandaag. En ik vroeg Rut Peetoom om te beginnen waar ze haar man eigenlijk heeft ontmoet. Nou, uh, bij het CDJA, bij de uh, jongeren, uh, de christendemocratische jongeren. Hoe oud was u? Ik was 21 en het was mijn allereerste CDJA-vergadering. En wij zaten recht tegenover elkaar. Het was ook de leukste meteen. Nou, u zag hem en u dacht... Wauw. Ja? ja? Ja. Dat was echt liefde op het eerste gezicht. En, uh, en waarom? Wat ja, was hij zo was leuk? gewoon heel leuk en heel grappig. En uh, ja, heel open, vrolijk en, uh, en scherp. En uh, we hebben heel netjes en keurig gedebatteerd. Ik geloof uh, over de ondertunneling van het ei... En uh, daar was uh, Amsterdam, de afdeling Amsterdam of Noord-Holland waar ik toen bij hoorde... helemaal niet eens met de afdeling Groningen waar René van was. Dus uh, we hebben echt de compromissen uit onderhandeld. En uh, nou ja, na afloop uh, in de kroeg uh, was het heel gezellig. En was dus... het meteen raak, meneer Puit? Nou, dat wilde ik wel. Oh, het was maar, wel wederzijds uh, meteen. Uh, ja, maar weet je... Uh, uh, ik merkte daar niks van, hoor, dat het liefde op het eerste gezicht was. Nee. Het. het voelde bij mij wel als dat ik in de kroeg er nog wel voor moest werken. Hard to get was ze. Ja, de, en bovendien waren er andere CDA'ers die haar ook leuk vonden... en die, die vond ik toch wel hinderlijk in de weg staan. Ja. Maar uit, uit het hoogtepunt was voor mij dus wel dat we op de vloer van de luchtbrug... bij het Centraal Station de adressen zaten uit te wisselen. Ja, toen wist u genoeg. Ja, ja, ja. ja. Stel hè, dat um, zij niet christelijk was geweest. Was het dan toch een huwelijk geworden? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb uh, voor het ook niet-christelijke vriendinnen gehad. Ja. En uh, uh, als dat goed was gegaan, was, was ik daarmee getrouwd. Ja, okay. Dus dat is niet essentieel, dat christelijke? Nou, Het helpt wel. Ja? Het helpt wel als je wat gemeenschappelijk hebt. Maar je kunt ook andere dingen gemeenschappelijk ja. hebben met mensen. Geldt dat voor u ook? Ja, dat geldt voor mij ook. Het is, uh, het is heel leuk dat René gewoon deelt... Uh, ja, uh, waar ik in geloof en idealen waar ik voor in sta. Waar ik voor sta. Dat, uh, ja, dat blijft gewoon echt leuk, na al die jaren ook. Uh, Want jullie hebben het ook over God. Ja, we hebben het ook over God. Ja? Ja. ja, ik ben predikant in mijn gewone leven. Dus uh, ja, het is, het is heel, heel vanzelfsprekend onderdeel van ons bestaan. Uh, en wat zeggen jullie dan over God tegen elkaar? Nou... Uh, mooie dingen, denk ik. Hè, van wat je gelooft. Uh, Noem eens iets. Uh, nou, wie God dan is. Of dat, dat, uh, dat, dat God bij je is. Uh, wie is God? God is. Uh, ja, God, God is voor mij degene die heel. Ja, die. die nou, zeg maar, zonder God was ik er niet geweest. Dat is echt de, de, de oorsprong van mijn bestaan. En ook ja, wie God is, ja, daar bedenken wij mensen natuurlijk maar woorden voor. Omdat ja. het het beste is wat wij hebben. Mm -hmm. He, um, want niemand heeft ooit God gezien. Nee. Maar voor mij is, voelt God als een persoon die heel dichtbij is... en bij wie ik altijd terecht kan. En heeft hij ook een postuur? Heeft hij een uiterlijk? Nee, God heeft geen uiterlijk. Nee. Hij heeft wel eigenschappen. Wat dan? Um, ja, God is uh, liefde en trouw en uh, um, um, bescherming en uh, ja, troost. Ziet God in uw man ook? Ja, onze liefde heeft wel van alles met God te maken. Het is echt het gevoel dat dat, dat door God gegeven is. Ja. Ja. God, een godsgeschenk. Ja, ja dan wordt hij geknikt door uw man, hè? Ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Ja. Zo voelt het wel. Ja. Zo mooi kan je ja, ja, ja. <laughs> Eigenlijk zijn jullie een soort Bill en Hillary Clinton, had ik bedacht. Want Bill heeft jaren in de schijnwerpers gestaan. Nu is het Hillary. En dat gaat eigenlijk bij, uh, bij u ook gebeuren. Want uh, hij uh, is iets het... trouwer, geloof ik. Ja, dat dan weer wel gelukkig, ja. <laughs> Ja, Hoop dat ik ook voor weet u. weet je nooit zeker. Nee, maar is dat zo? Ja, dat is zo. Okay. Ja. Um, u bent natuurlijk jaren voorzitter geweest hè, van de CNV, de vakbond. Um, en u wordt uw vrouw wellicht de nieuwe voorzitter van um, het CDA. Um, wat vindt u daarvan? Prachtig. Op de achtergrond. Ja, van, van, op, de, op de achtergrond. Nou, als je uh, nou het gevoel hebt... ik loop met mijn ziel onder de arm sinds ik uh, geen CNV-voorzitter meer ben. maar Ik ben uh, alweer voorzitter geworden, nu van Divosa. Ja. Dat is de vereniging van directeuren van sociale diensten. En je kunt veel zeggen van de sociale zekerheid op het moment... maar niet dat je je hier kunt vervelen. Het is uh, ongelooflijk veel te doen. Dus is een kabinet dat uh, reusachtige bezuinigingen... ook loslaat op de sociale zekerheid. En sociale diensten zetten zich dus ook echt schrap hoe je dat moet handelen. Dus ik verveel me geen moment en ik vind het prachtig... eigenlijk om twee redenen. Um, ik zie al jarenlang in Rut dingen... Uh, die de partij nu heel goed van pas zouden kunnen Noem komen. Noem eens wat, want u kent haar natuurlijk als geen ander. Nou, Rut is hartstikke slim. Ze is zeer welbespraakt. Uh, niet alleen vanaf de kansel... maar ook als je haar over een willekeurige kwestie laat praten. Ze heeft heel goed door wat belangrijk is... maar het allermooiste aan Rut vind ik haar omgang met mensen. Dus als, Het is bij ons thuis ook echt zo dat als we, als we bij anderen iets voor elkaar moeten krijgen... Nou dan dan kijk, kijken we elkaar aan en dan doet Rut het. En hoe doet ze dat dan? Ja, Op een zo charmante manier eh, dat ik iedere keer weer bewonderend toekijk. Dat dus, eh, het, het is, het is telefoongesprekken, maar ook eh, dingen die ik, zie, die ik zie als moeilijke gesprekken. Die gaan Rut heel makkelijk af. En ze voert er een heleboel waar ik niet eens bij zit. Dus is de kans groot dat het er gaat lukken? Dat denk ik wel. Ja, want ja. Dat, dat kan ze. Nou, dat overtuigt mensen. En als het CDA nou aan één ding heel veel behoefte heeft... dan is het dat in een partij die ook wel verscheurd is... dat er iemand naar voren treedt die zegt van... zullen we eens even weer praten over waar het ons allemaal om ging. We zijn toch niet voor niks de politiek ingegaan. Mm -hmm. We hebben toch een paar idealen die we samen hebben. En dat is Rut bij uitstek. Nou is het zo dat u bent natuurlijk, hè, u, u komt nu op de voorgrond te staan. U dus... bloos helemaal, dus u zegt dat het is echt goed dat radio is. <laughs> Want dat is natuurlijk iets heel nieuws. U heeft weliswaar op de kansel staat u, een heleboel mensen luisteren naar u. Maar u krijgt natuurlijk ook bakken met kritiek. Als u echt uiteindelijk voorzitter gaat worden, zal dat ook gaan gebeuren. Hè? Want dan doet u dingen niet goed, of de uitstraling of wat dan ook. Kunt u daar tegen? Ja, in het Engels te zeggen dan... Uh, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Precies, ja. Dus uh, het, ja, als ik daar niet tegen zou kunnen, dan zou ik het niet gaan doen. Het is, uh, ik ben ook statenlid geweest in Groningen. Maar is, is toch goed. anders, denk dat ik? Is, dat is anders. Maar uh, uh, sowieso in de politiek moet je er tegen kunnen dat mensen het niet met je eens zijn. Mm -hmm. Maar ook dat mensen gewoon dingen over je zeggen... Die, uh, ja, waarvan je zelf niet het idee hebt dat dat uh, raakt aan de werkelijkheid. En, uh, en als het wel raakt aan de werkelijkheid? Nou, kijk, ik ben, al, ben heel erg van debat en de discussie. En ook heel erg van dat je de, de bal speelt en niet de man. Ja, dus het gaat om de inhoud. En uh, als je daarin van standpunt verschilt... Ja. Dat is nee, maar prima. goed, de grap is natuurlijk dat juist als je zo'n voorzittersrol krijgt... dat het natuurlijk ook heel vaak juist op de man gespeeld wordt... Nee. en niet over de inhoud gaat. Ja, ja, ja. Is, nou, ik, ik vind dus dat je dat tegen moet kunnen. Ja, nee, maar dat is anders dan het tegen doen. kunnen. Ja. Dat, uh, ja. Nou, Natuurlijk, raken sommige dingen echt anders. ben je ook geen knip voor de neus waard, want dan ben je geen mens meer, hè? Nee, en wat heeft u wel eens geraakt dan, wat er over uw gezicht is? Eh... Um, uh, ja, moet ik even graven in mijn geheugen, hoor. Het is... Uh, uh, nou, als mensen bijvoorbeeld zeggen dat je oneerlijk bent... dat, dat vind ik echt iets dat, dat, dat raakt ook aan je integriteit. Hè? Dus het is... Uh, nou, dat zal natuurlijk ongetwijfeld gebeuren. Maar uh, ja, dat uh, uh, uh, uh, uh, als je gemeen bent of, of oneerlijk... Hè, dat, uh, dat soort dingen. Dat soort dingen, ja. ja en dan ja. gaat u naar nee toe en zegt het is toch niet waar? Nou, dan mopper ik natuurlijk tegen hem. Want, uh, en dan, uh, dan uh, zegt hij... Uh, ja, wat zegt u ja. Als uh, wij, wijn? Dan is het klaar. We weten allebei hoe het voelt. He, dus uh, dat mensen er uiteindelijk van uitgaan dat je iets doet... omdat het nou eenmaal een mooi baantje is of uh, omdat het zo leuk is. En trouwens, het is ook leuk. He, er zitten ook leuke kanten aan. Het is hartstikke mooi om uh, werk te maken van je idealen. Mm -hmm. dus, uh, wat, wat voor mensen het allerleukste is. Ja. Nou ja, dus, en dus ook er te doen, er ja, toe dus te dat doen. Is, dat, is, dat is allemaal fantastisch. En de, de prijs die je daarvoor betaalt is dat uh, op sommige plekken... het internet is de ergste plek daarvoor... Dingen over je worden geroepen uh, waarvan je denkt van, nou, als je, als je er te veel van achter elkaar leest, mm -hmm. dat je er echt even een, uh, een zware avond van hebt. Weet ja. u nog eentje die u ooit gelezen ja, heeft ja, over uzelf? zelf? Ik begon als CNV-voorzitter met uh, het onderhandelbaar maken van het ontslagrecht. En dat was, uh, meteen werd ervan gezegd, ja, die wil later belangrijk worden in het CDA. Nee, dus die komt hier niet om CNV-voorzitter te zijn. Ik heb later de AOW-leeftijd, waar nu overigens een akkoord over Maar werd wat gemaakt. werd er dan over u geschreven? Want dat nou, weet u dan vast nog. Ja, dat, je, uh, dat het je niet echt gaat om de, de, ja, ja. Het, als, de, de, de onbetrouwbaarheid. De twijfel eigenlijk. over je motieven, of je er wel zit voor de zaak waarvoor je er hoort te zitten. Dat is het eigenlijk in de kern. Dus um, mensen die zeggen ja, maar die, die, die, die zitten voor zichzelf. En nou, als er nou één ding is uh, waar ik bij mezelf niet aan twijfel... en waar ook niemand bij Rut over hoeft te, hoeft mm. te twijfelen is dat, er, uh, dat, ze, dat ze goed heeft nagedacht uh, waarom ze dit doet. Ja. Uh, maar uh, dat het ook alles te maken heeft met idealen en het realiseren daarvan. Maar er zit toch ook altijd een deel ook ijdelheid bij? Ja, en, en dat, dat geldt uh, ook voor predikanten bijvoorbeeld. Hè? Dat is, uh, je hebt altijd, uh, ieder mens is ijdel. Ik ben, ik ben ook ijdel. Ja, maar het is... Uh, uh, ik heb zelf wel heel erg het idee... en uh, ik denk dat dat ook voor het voorzitterschap geldt... je staat daar niet voor jezelf. Je staat daar voor hè, die groep mensen... die mm -hmm. vertrouwen in jou hebben. En uh, hey, Er moet iemand voor de troepen uitlopen. En uh, iemand het gezicht zijn. Ik, ik vind dat altijd het meest... heb ik dat ervaren als predikant bij een begrafenis. Hè, dat je echt in totaal verdrietig bent, dat iedereen verslagen is... zeker bij de dood van een heel onverwachte dood... of de dood van een geliefde of een kind. Iemand moet voorop. Iemand moet het doen. En dan doe je het samen en dan ben jij het gezicht. Nou, dat is goed. Over ijdelheid gesproken. Um, werd, uh, twee dagen geleden was uh, geme de gemeenteraad... de Provinciale Statenverkiezing en was er... Um, de uitzending bij de NOS. En toen werd er ook gesproken... natuurlijk ook he, over de slechte verkiezingsuitslag voor het CDA. En werd er dus ook gesproken over de naderende voorzitterswisseling. En um, op die avond kon Ferry Mingelen even niet op uw naam komen. Even dat fragment. De andere kandidaat is nog wat onbekend. Maar uh, uh, het is een zij. En zij is... En het erg is, haar naam is mij even <lacht> ontschoten. <lacht> maar goed... Maar goed, zij zelf zeggen altijd natuurlijk... dat was bij ons de lijsttrekker. Hè? De lijsttrekker ja. is onze partijleider. Ja. Rut Peetoom. Zo heet die mevrouw die ik dat, even... Dat schiet even je niet nee. Nou, dat oh, werd wij yeah. even ingesluisterd. <laughs> en dan ben ik je vraag bij. Ja. Ja. Ja. ja, u ziet hier te lachen. Ik moest toen ook echt heel ja. hard lachen. Het ja. was echt zo grappig. Ja, we zaten op de bank. Ja. En ik ja. heb Ferry meteen een sms'je gestuurd. Zo van, zullen we eens drinken. En dan kwam ik ook meteen terug van, oké, okay, leuk. <laughs> Wat leuk. Ja, u zat op de bank? Ja, ja, en natuurlijk, uh, uh, het was een zware avond. Hè? Dus, uh, ja. Het was wel een avond om een glas wijn in, uh, in te schenken. Want je wist dat je partij vermoedelijk ongeveer gehalveerd werd. En dan uh, kun je daarna zeggen, nou ja, de uitslag had nog beroerder gekund. Maar dit was best al heel beroerd. Um, en uh, dan gaat het ook over een paar lichtpuntjes. En één daarvan is dat er uh, straks een nieuwe voorzitter is. En dan weten ze die andere zo te noemen. En die van uh, Rutte schiet dan even niet te binnen. Dat vind ik natuurlijk onvoorstelbaar. Uh, maar we konden er heel hard om lachen. Tot half negen: twee dingen van omroep Max, Met Margriet Rijntjes. Ja, ik ben in gesprek met een echtpaar, een CDA-echtpaar... om precies te zijn, Rut Peetoom en René Paas. Zij is kandidaat voorzitter. we hoorden het, hè, van het CDA. En hij, een prominent CDA, lange tijd voorzitter van de CNV. En nu werkt hij bij, eens even kijken, Divosa, hè, vertelde je net. Een club van sociale diensten. Um, een partij in beroering, kunnen we het al zeggen, hè, dat CDA. Het is geen makkelijke tijd. Nee. U gaat ervoor, u zegt, ik wil die club vernieuwen... Uh, want dat zijn natuurlijk ook van die dingen um, dat wordt er gezegd hè. er is een heel rapport geweest het CDA moet weer smoel krijgen het moet weer duidelijk worden ze moeten vernieuwen en um, deze week was er um, een interview op Radio 1 bij de EO en daar was interimvoorzitter Lisbeth Spies hè, die uh, zei ja die nieuwe partijvoorzitter die ik niet even luisteren naar haar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 Uh, vernieuwing is dat je heel goed nadenkt hoe uh, jouw identiteit, uh, wie jij bent. Hè? Uh, dat is in dit geval bij het CDA een partij van de samenleving. Een partij met uh, uitgangspunt waar we voor staan. Uh, menselijke maat, ja. rechtvaardigheid, solidariteit. Ja, maar die zin, die ken ik allemaal. Ja, en maar die hoe wat, dat hey, aansluit ja. bij de vragen van vandaag. Ja, en bij, vertel eens hoe dan? Dat, nou ja, dat... dat uh, uh, wij vinden dat oplossingen voor alle problemen, uh, dat die niet kunnen komen van uh, zomaar de werking van de vrije markt of een overheid die zegt hoe het moet, maar dat dat uh, draagvlak vraagt van mensen, inzet van mensen. Ja, van nee, maar onderop. dat begrijp ik ook allemaal. Ja? Maar wat is het? Wat, wat, wat, als u daar zit, u wordt die voorzitter, ja. dan zit u zo'n vergadering voor. Hè? En de, u praat met CDA'ers. Wat wordt uw tekst? Want dit soort teksten is me veel te vaag eigenlijk. Ja, maar je moet wel weten waar, waar uh, he, wat je vertrekpunt is voordat je het ergens over kunt hebben. En uh, dit is belangrijk voor het CDA. En daarom noem ik het even. Mm -hmm. En uh, dan moet het in de praktijk gebracht. En dat betekent bijvoorbeeld dat je nadenkt... wat is solidariteit vandaag? Ja. Nou, en dan, he, uh, uh, uh, dan, dan haak ik even aan bij René's werk bijvoorbeeld. Ja. Dat Die denkt na over de toekomst van de sociale zekerheid. Dan komt het er wel op aan. Solidariteit zoals die altijd is geweest, het vertrekpunt blijft, namelijk dat je onderling solidair met elkaar moet zijn en ook bijvoorbeeld samen betaalt voor het feit dat als je op een bepaalde leeftijd bent, je dan niet meer werkt, maar een uitkering krijgt, een mm HOW -hmm. krijgt. Wanneer moet dat? Hoe moet dat? Daar ja. moet je telkens weer over nadenken. Ja. En dat wordt waarschijnlijk ook, want u bent van de zes kandidaten de enige die tegen samenwerking met de PVV heeft gestemd... op het befaamde congres. Dus daarin heeft u een unieke positie eigenlijk. Zult u een beetje die linkerflank innemen? Ja, ik, ben, uh, ik heb tegen gestemd toen. Moet, wilt u weten waarom? Of, uh, ja, ja, gaat u gang? Dus, uh, want er zijn natuurlijk verschilpunten tussen de PVV en het CDA. Grote verschilpunten zelfs. Uh, uh, ik denk aan de positie van religie. Uh, religie... Wordt door uh, de partij van Geert Wilders gezien als een, uh, een ideologie. Ja. En uh, wij van het CDA vinden dat. Het is een godsdienst, daar ja. moet je gewoon niet aankomen. Ik ben predikant, ik weet wat geloof voor mensen betekent. Ja. Dat het zeer doet als ze, uh, als, ze ze ervan zeggen, als ze het niet serieus nemen of het ongeloofwaardig vinden. Nou ja, zo ga je niet met elkaar om. Dus en dat en de zorg voor uh, uh, om de, waar, om de, wat het met de partij zou doen. Nou ja, maar het sociale, wat, wat, waar natuurlijk ook nu heel veel discussie over is, of het CDA wel sociaal genoeg is. Ja, en dat blijft. Dat is, dat is altijd gewoon de vraag waar je met elkaar over ja. moet nee, praten. Maar, maar wat ik vind, ik, ja. wel zo van nog van, om even terugkomen ja. op dat congres. Uh, de meerderheid heeft gestemd voor deelname aan dit congres. En uh, solidariteit. Voor en deelname elkaar. aan deze coalitie. Uh, ja, ja, aan deze coalitie. Dat de, de, de, hè, dus precies die vertrekpunten, wat nou, precies, uh, ho, hoe je nou moet omgaan met de ander, komt ook tot uiting in die samenwerking met de PVV. Want in het, in het stuk dat. Uh, waarmee het regeerakkoord begint, staat... wij zijn voor de vrijheid van godsdienst. He, en uh, ja, dat, dat is, maakt heel duidelijk dat, uh, uh, dat hier verschil zit... en dat je dat, daar dus mee omgaat ja. in deze coalitie. Nou wordt er natuurlijk heel veel gesproken, hè, ook uh, door mensen buiten het CDA... over wat die partij nou zou moeten. En um, Claudia de Breij, cabaretier en programmamaker... die was de gast bij De Wereld Draait Door en die had een advies voor het CDA. Wordt weer echt christelijk. Dat klinkt heel raar uit mijn mond, maar wat ik zo slecht vind aan het CDA... ik zou zelfs op het CDA kunnen stemmen als ze weer eens integer christelijk waren. En niet zo aan het heulen waren, sjacheren met hun principes. Jacheren met hun principes, meneer Paas? Nou, dat zijn zware woorden. Oh. Maar ik herken me zeer in de, uh, in de uh, verhalen die onder andere ook in het rapport van de commissie Frissen staan... waar het uh, vicevoorzitter van was... Uh, ja, die heeft het, de partij onder de loep genomen. Ja, he? dat, dat het CDA gewoon de laatste tijd echt niet goed meer is... in het uitleggen waar het CDA voor staat. Nee, en misschien staat het CDA daar ook wel gewoon niet voor nu, in deze uh, tijd. Als je niet goed kunt uitleggen waar je voor staat... dan is het het risico vrij groot dat je nergens meer voor staat. Of dat het een kwestie van tijd is voordat dat gebeurt. En uh, het CDA is, is, uh, is, denk ik, ons allebei veel te lief om dat te laten gebeuren. Mm -hmm. En ik ben met Claudia de Breij eens... de enige route om daar weer wat aan te doen is dat je je weer even serieus gaat ja. afvragen... mag je ook koppijn van krijgen, maar, waar stonden we ook op? voor? Maar kan dat samen met de PVV, wat toch de constructie is nu? Nou, het PVV gedoogd... Ja, um, nee, nee, natuurlijk, nee, maar we dit, kennen dit, allemaal nee, de constructie. Nee, nee, nee, maar het, nee, precies, en daarom leg ik hem nog even uit... want uh, het gaat toch om deze vraag nu. Kan het samen met het PVV... het kan in een kabinet uh, van CDA en VVD... dat een minderheidskabinet is... dat de steun krijgt op een aantal punten... die strikt zijn overal, ingekomen e van de PVV. Mm. Dat is de constructie. Uh, ik denk dat deze samenwerking bij uitstek dwingt... tot het antwoord op de vraag aan wie zijn wij dan eigenlijk? Wat komen wij hier doen? En ja. dat is een discussie nee, goed, die je in de partij moet voeren. Er is natuurlijk ook een enorme discussie, ook binnen het CDA geweest... over bijvoorbeeld het feit dat asielzoekers... of mensen die hier uh, niet zitten met een verblijfsvergunning... dat die illegaal zijn en strafbaar. Hè? Um, daarover wordt gezegd dat dat hoort helemaal niet bij het gedachtengoed... om dat woord maar eens te gebruiken, van het CDA. Ik kan me voorstellen dat u... Als u zou mogen kiezen, mevrouw Petro, dat u zou zeggen... ja, eigenlijk wil ik liever een andere constructie van een regering. Het is een van de allermoeilijkste problemen hè, waar u het nu over hebt. van Hoe je omgaat met uh, mensen die hier komen en uh, die hier willen blijven. Mm -hmm. En dat, dat, dat, dat, dat moet ook een worsteling blijven. Gewoon omdat het, het gaat hier over mensen en vaak kwetsbare mensen. Ja. Ook over gelukszoekers en daarvan uh, he, is ook helder van die... Uh, uh, die, die kunnen hier niet blijven. Daar dus maak je duidelijke afspraken over... terwijl je hart soms ook anders zou ja. willen. Hè, want, en dus, want maar, die, die discussie inderdaad... als het aan u ligt, u, u bent daar straks die voorzitter... Ja. waar gaat u dan voor pleiten dat dat, dat verandert? Nou, dat bij uh, de maatregelen die wij nemen... altijd uh, rechtvaardigheid, uh, gelijkheid... En uh, ook uh, eerlijkheid uh, een rol blijft leven. Ja, maar dat zeggen maar je ze kunt, allemaal ja, niet toch Nee, ook? maar dat, dat, dat, hè, het is ook een, een afweging. Je kunt niet iedereen toelaten. Dat is heel duidelijk. En we willen altijd open zijn voor echte vluchtelingen. Um, dat, dat zijn de principes die je, uh, die je meegeeft. Ja. En dan maken ze dan in de Kamer en in de regering een afweging over. Maar dat is allemaal een eigen verantwoordelijkheid. Ja, en u staat wel achter de koers zoals het CDA hierin staat nu? Nou, de, het CDA heeft er uh, uh, uh, he, veel aan gedaan. De, het generaal Pardon in de tijd uh, is samen met de Partij van de Arbeid... in de vorige regering tot stand gekomen. Heel goed en integer over nagedacht. En dus en, staat u erachter of niet? Ik, ik vind uh, dat uh, wat we hebben afgesproken, dat moeten we doen. En ik denk dat uh, Gert Leers de moeilijkste ministerspost heeft... van dit hele kabinet. Ja, dus u staat erachter? Ja, ik vind dat het, dat het moet, maar dat je ook altijd... Hè, hij heeft de bevoegdheid om ook uitzonderingen te maken. Die hanteert hij dan ook. Dat is, en ook dat is... Ja, ik benijd hem daarin niet. Want dat is inderdaad een hondsmoeilijke afweging. Nou wilt u natuurlijk voorzitter worden. Hè? En ik hoorde net van u, meneer Paas, dat uw vrouw ontzettend goed is... in uh, contact maken met mensen en zorgen dat ze er zin krijgt ja, eigenlijk. Dat is, nou ja, ja. Ook, ja. <laughs> dus dat houdt in lobbyen. Dat ervoor zorgen dat die 60.000 leden zijn, het, geloof ik. Hè, die uiteindelijk... Bijna 70.000, 68.000. Ja. Die moeten uiteindelijk denken... ja, mevrouw Peto die moeten we hebben. Hoe gaat u dat doen? Wat voor troeven heeft u? Nou... Ik heb mezelf in de aanbieding. Ik ga erop af. Ik ga mensen laten zien wie ik ben en uh, ook wat mijn plannen zijn. He, dat is uh, de, de, de koers uh, of het de, de profiel van het CDA: gewoon uh, uh, laten zien, verbinden, mensen verbinden in het CDA. Ja, maar dat... De, die, sorry, maar dat verbinden en zo, dat vind ik allemaal van die begrippen. Ja, dan voel ik u nog niet hoor. Nou. Ik vind dat hartstikke nodig. Jawel, dat begrijp ik wel, dat het nodig is. Maar ik vind zo weinig concreet. Wat is dat dan, verbinden? Nou, Verbinden is dat je uh, gaat praten met mensen. Dat mag heel vaag verklinken. Ja, maar, dat maar dat gebeurt dat is nu wel ook nodig. altijd al zo? Nou ja, ik vind dat je altijd moet vragen naar iemands beweegredenen. En in dit geval ook van... Uh, waar vind jij dat het CDA voor staat? Wat moet het zijn? En dan kijk je inderdaad naar, uh, uh, hè, naar je, elkaars idealen... Nou. Dan, uh, dan hoop ik dat we een weg vinden waar je, waarop je weer samen verder kunt. Vindt u dit genoeg concreet? Ik denk dat uh, elke CDA-voorzitter onderweg... Uh, uh, uh, je, je, je, je, je komt erin met teksten van het soort... Uh, uh, het CDA moet weer van de leden worden. Uh, uh, het, CD, het, het CDA moet uh, weer gaan ontdekken waar het voor staat... Mm -hmm. En daar moeten we flink over discussiëren en daar ja. moeten we niet benauwd. Is. En het zijn allemaal teksten die ik Rut um, de afgelopen tijd heb zien ontwikkelen. Want dat is de visie, die kant moet het op met het CDA. En dan ga je daarna die echte discussies in. Het en, echt en, inhoudelijk maken. En dan bedoel. krijg je, je er van langs van mensen, leden, 70.000 leden... die heel goed weten wat ze ervan vinden. Die weten hoe het is om in een bepaalde buurt te wonen. Die weten hoe het is um, als je je werk verliest. Die weten hoe het is als je moeder in een verpleeghuis zit... en dat je daar niet bevalt. En uh, waar het CDA zichzelf tekort in heeft gedaan... dat heb ik Rut vandaag ook een paar keer horen roepen... is uh, dat de mensen die we uh, in de kaartenbak hebben zitten als lid notabene, die je zo zou kunnen benaderen... dat we die deskundigheid veel te weinig gebruiken. Ja. Gaat u er nog tips geven? Straks bijvoorbeeld? Nou, dit is bij ons thuis een hartstikke... Het is bij ons thuis hartstikke groot. Hè? Dus als je vrouw kandidaat is om voorzitter te worden van een partij... die haar heel erg nodig heeft... dan uh, beperkt het zich niet tot tips. Dan heb je het er eigenlijk de hele tijd over. En wat zegt u dan? Wat ze zou kunnen verbeteren? Nou, juist omdat we het daar zo vaak en zo intensief over hebben... springt er niet één ding uit. Het gaat er de hele tijd over uh, hoe, zou, hoe, uh, hoe moet je de problemen die er zijn... die grote problemen zijn, ook voor het CDA... hoe moet je die aanpakken en hoe krijg je het CDA weer relevant... Voor de kiezers die de afgelopen tijd om het op een andere partij hebben gestemd. Ja, dus eigenlijk... Ik denk dat de recepten die Rut daarvoor heeft, dat die steengoed zijn met z'n tweeën altijd een gespreksonderwerp. Ja, altijd. Ja. En altijd, we, altijd leuk. En, en we hebben nog kinderen ook. Ja, en hoe gaan die, wat, wat, wat, wat gaat er mee gebeuren? Want die kinderen die hebben dan twee enorm drukke ouders. Nou, die groeien op voor Galgen en Rad, denk ik. Ja, <laughs> ja echt CDA. Op, ja. De een wil de dominee worden en de ander wil de voorzitter worden. Dus <laughs> is het waar? Ja, serieus. Echt waar, ja, ja. Ja, Maar dat praten we er nog wel uit. Ja, maar goed, die krijgen uh, ouders die veel weg zijn. Nou, onderschat niet hoe druk het is als je dominee bent in een binnenstad. Um, want... Uh, zelfs in mijn CNV-tijd, als je me vroeg... wie is er s'avonds het meest thuis, dan was ik het. Ja, ja. Okay. Dan deed ik meestal wel werk, maar dat is bij jonge kinderen niet erg. Nee. Die liggen dan in bed. Ja. Dus mam's was al druk, bedoelt u? Precies. Ja. Ik denk Twee... dat het niet heel veel erger wordt. 2 april, dan wordt het duidelijk of ja. u uiteindelijk voorzitter wordt. En tot die tijd, uh, nou, intensief lobbyen. Mensen zien, spreken, op af, precies, verbinden. Ja, dank. Mevrouw Rut Peetoom en René Paas, heel hartelijk dank voor uw komst. En uh, nou, sterkte de komende weken. Ja, zeg maar succes. Succes. He? Dank. Ja, en uh, dit was Twee Dingen voor vanavond. Maandagavond, dan zijn we er weer, om acht uh, om uur. En als u het gesprek uh, van vanavond met René Paas en Rut Peetoom wilt terugluisteren... ga dan naar onze site, tweedingen.nl. En daar zijn trouwens ook andere uitzendingen te vinden. Straks neemt BNN het van uh, ons over. Willemijn Veenhoven, kan jij alvast een tipje van de sluier oplichten? Heimer Geet, goedenavond. Ja, onder andere Peter Schonewolf... die werd in 1995 als militair ontvoerd in Bosnië. Hij weet dus als geen ander hoe het is om vast te zitten... net als die drie mariniers nu in Libië. Zometeen is hij hier te gast om daarover te vertellen. En nog veel meer uiteraard na het nieuws van half negen. Hier is Nanette Wel. Radio 1, het NOS-journaal. De familieleden van de bemanning van het vergat Tromp zijn per brief ingelicht over de drie bemanningsleden die in Libië gevangen zijn genomen. Dat is via NRC Handelsblad naar buiten gekomen. De drie moesten per helikopter twee mensen evacueren van het strand bij de stad Sirte. Commandant Bosboom schrijft dat de zaak dagenlang is stilgehouden om veiligheidsredenen. De Nederlandse ambassadeur in Ghana heeft de Nederlanders in Ivoorkust opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten. De veiligheidssituatie in Ivoorkust is de laatste dagen sterk verslechterd. Er zijn voortdurend rellen en buitenlanders lopen naar extra risico. Er zijn 52 Nederlanders in Ivoorkust.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 En de NASA heeft weer een klimaatsatelliet verloren. Net als twee jaar geleden stortte de satelliet kort na de lancering met draagraketten al in de Grote Oceaan. Waarschijnlijk liet net als twee jaar geleden de deklaag van de raket niet los, waardoor hij te zwaar bleef. Want dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Vrijdag 4 maart, anderhalf over negen. Goedenavond. De opstandelingen in Libië zijn eigenlijk maar een stelletje klungels. Ze zijn ongetraind, weten niet hoe een wapen werkt... en ze schieten te pas en te onpas maar in de lucht. Zometeen NOS-correspondent Koert-Lindijer dus vanuit Libië. En in Today's Talent stelt Leontine van Morsel haar opvolgster voor. En wie dat enorm grote damesfietstalent is... dat hoor je van Leontine en van haarzelf na negenen. En Peter Schonewolf die werd in 1995 als militair ontvoerd in Bosnië. Hij weet dus als geen ander hoe die drie mariniers... die nu in Libië vastzitten zich voelen. Zometeen is hij hier te gast. Uh, wil je ons bekijken via de webcam? Dat uh, is leuk, Menno Reemeyer gaat nu al lachen. Wil je Menno Reemeyer zien? Moet je nu inschakelen bij 2nl ja, Ik zie er heel zomers uit, ja. ja. Ik kreeg het zo warm van je. Het heeft uit. Uh, en ons Joris die ging naar het failliete elektronica-concern It's. Uh, want die opende nog één keer haar deuren. En alles is daar bijna gratis als je het mag geloven. Want de kortingen gaan wel tot 70%. Nou, wie wil daar niet van profiteren? Ja, wil je het filmpje zien dat Joris gemaakt heeft? Uh, of live meekijken met de, de webcam? Ik zei het net al allemaal te vinden op bntoday.nl en dan met de camera ja, Dat moet ik hem overnemen. Luc ja, kunnen nou, ze ja, jou ook je bent al zo'n zo oh, Uberman. Een en dan kijk. ga zo, je uh, ook uh, nog. Voilà. Een beetje uit Kikvorsch is dit. Zometeen om 9 uur. Ja. De ranking, de nieuwste top 5. Met nieuws over Libië. En het privé-diner van de koningin in Oman. Um, het CDA, de CDA. Kies binnenkort een nieuwe voorzitter. Vandaag werden de kandidaten bekendgemaakt. En in Flevoland mag een 17-jarig meisje niet de provincieraad in. Omdat ze nog geen 18 is. Tuurlijk wil ik graag erin. Maar hoe zou ik dat moeten doen? Ik kan nergens op beroepen, zeg maar. Spannend verhaal is dat. Zometeen na negen uur de volledige top vijf. Luc, dank. Iedere dag hier in BNN Today beginnen we met wat interessante Nederlanders bezighoudt. Vandaag te beginnen met de dag van oud-staatssecretaris Jack de Vries. Vandaag benut ik de tijd van mijn tweet om mijn betrokkenheid uit te spreken bij de drie Nederlandse militairen die gevangen zitten in Libië. Vanuit mijn tijd in defensie weet ik dat acties als deze professioneel worden gepland en dat er echt geen risico's worden genomen. Het is dan vreselijk dat het op deze manier ook misloopt. Laten we met z'n allen hopen dat we zo snel mogelijk vrij zijn. En de dag van schrijfster van phoenix vrouwen Naima Elbezas. Ik zit met een probleem. Een heel ernstig probleem. Een verslaving. Facebook en Twitter. Ik kom er niet meer van af. Ik heb echt van alles geprobeerd. Ik heb zelfs Jelinek gebeld. Die gooide de hoorn op de haak. Hoe kom ik van Facebook en Twitter af? Iemand tips? Je vindt me op Facebook. Mijn Menorema, tips? Nee, nee echt niet. Nee, ik ben trouwens niet verslaafd, helemaal niet. Maar nee. je bent wel een fanatiek twitteraar, niet? Nou, wat nou, valt wel mee toch? Mm, Alleen voetweer. Iets fanatieker dan ik, ja. Jij moet. <laughs> maar ik vind het ook heel leuk. Ja. Nou, ik, ik begin er steeds meer lol in te krijgen. Oh ja, ja? we moeten verder, zegt de regisseur. Oh, ja. En de dag van schoenenontwerper, niet te vergeten, Floris van Bommel. We hebben laatst een mooie Style Award gewonnen. Maar nou ja, winnen is voor losers. Dat is een ooit van mezelf. Ik vind het altijd prettig om quote van mezelf te gebruiken in gesprekken. Dat tilt het gesprek een beetje naar een wat hoger niveau. Wie gequoteerd wordt, heerst. Die is ook van mezelf. En dan eindelijk waar hij ja. ervoor zit met alleen nee. maar voor sport. de sport. Ja. Nee. <laughs> een verrassende mooie prestatie bij de Europese kampioenschappen indoor atletiek in Parijs. Ramona Franse heeft een brons gewonnen op de vijf kampen. Het was haar debuut op een internationaal toernooi. En dan meteen zo presteren. Ja, ze beseft het zelf ook nog niet helemaal. <laughs> nee, eigenlijk nog niet. Echt, uh, het is echt één grote droom. Het is, ja, het is geweldig. Ja, het is ook weer hommelus tussen Ajax coach Frank de Boer en Mounir El Hamdoui. De Boer zet er vanmiddag zijn spits uit de selectie. Wat was er nou gebeurd? Gisteravond in het bekenduel met RKC was het in de kleedkamer tot een botsing gekomen. Nou, de boer spreekt van ontoelaarbaar gedrag van El Hamdoui. Ik heb mijn manier daarvoor morgen op aangesproken. En wat er uh, gebeurd zeg maar, is in de, in de kleedkamer, uh, dat gaat niemand aan. Het is iets tussen de spelers en, en mij en, en, de, en de spelers zelf. Nou, gelukkig wilde die spelers zelf wel vertellen wat er is gebeurd. El Hamdoui deed dat aan uh, NuSport. Heel in het kort komt het hierop neer. El Hamdoui kreeg van de boer de schuld van de tegenkool. Toen heeft hij gezegd... Is goed, trainer. U heeft gelijk. Uh, maar hij zal het ongetwijfeld wat zien hebben gezegd dan ik nu. Want het schoot in ieder geval in het verkeerde keelgat bij De Boer. Het is trouwens niet de eerste keer dat De Boer en El Hamdoui in de clinch liggen. En de vraag is natuurlijk, uh, hoe nu verder? Hij moet het oppikken. Hij moet laten zien dat hij uh, voor Ajax wil voetballen heel graag. Ajax is groter dan Monier en Ajax is groter dan Frank de Boer. Maar we zijn wel met iets bezig is ja, dus zondag zonder Elham tegen tegen AZ. Zouwe club trouwens thuis in Amsterdam in de Arena. Vanavond is het trouwens ook een wedstrijd in de Eredivisie. Dus ook uh, de, de, de komende uren hier. De Graafschap tegen Willem II met Ragnar Niemeijer in Doetinchem. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Met de Tilburgers uh, aan de vooravond van, uh, van carnaval, denk ik, staan laatste. Maar nog steeds niet afgeschreven. Want de laatste tijd lijkt het alsof het allemaal wat beter gaat. Ja, vorige week een hele gekke wedstrijd hè? met een hele slechte eerste helft. Ik heb hem zelf gezien tegen Herenveen. Een hele sterke opportunistische, uh, overtuigende tweede helft. Een overwinning uiteindelijk op Herenveen van 4-3. En het gaatje bleef toen tot VVV, de nummer 17, Willem 2 is de nummer 18. Het bleef vijf punten. Maar misschien als ze nou vanavond winnen, dan kunnen ze VVV eens een keertje gaan opjagen. En dat zou misschien dan wat teweeg kunnen gaan brengen. Misschien nog meer in Tilburg en nog ook iets teweeg kunnen brengen van angst. In Venlo, willem 2 doet het vanavond met Richters, de man van de winnende goal weer terug in de basis. We zien aan de overkant van het veld. De meeste problemen, dan heb ik het over de Graafschap. Omdat daar veel mensen ontbreken. Hersi met een knieblessure vermoedelijk de rest van het seizoen eruit. Jongsleger, de vaste controlerende middenvelder eruit. Meijer in het hart van de verdediging geschorst. Er zijn allemaal nieuwe mensen voorgekomen. gekomen. Eerste basisplaats voor Rick Sebens, die steeds van de daken schreeuwde. Ik wil het graag laten zien. Nou, dat mag vanavond bij de Graafschap nummer 14 tegen nummer 18. En een klein nieuwtje van vandaag is nog dat Erik ten Hag in dienst van PSV als assistentcoach... dat hij gesproken heeft met De Graafschap... een positief, uitermate positief gesprek heeft gehad. En dat hij samen met Koeman geldt als belangrijkste kandidaat... bij De Graafschap om hoofdtrainer te worden... als opvolger van Dario Kalisic. Dus hij zet de Nijhuis aftrap over vijf minuutjes. Welkom Koeman. Uh, wat zei ik iets anders? Nee, je zei Koeman, maar er zijn er twee ja, van. Erwin ja, Erwin Koeman. Voor zover okay. wij weten. Maar misschien dat hij dan Roland mee kan nemen. <laughs> want hij wil misschien ook wel weer een keer. Ja. Oh, Oké, okay. goed. Al uh, wat uh, uh, oh, carnavaleske uh, toestanden daar trouwens op de tribune. Heel kort nog gelang. Ja, ik zie wat mensen uit het Brabantse land. Met allemaal gekke muts en uh, clownsneus. En ik heb hier vanmorgen vanavond in het centrum gegeten met een uh, collega van de uh, van grote krant. En daar zagen we toch ook allemaal aankondigingen van het carnaval. Dus ja. blijkbaar, ik wist dat niet, leeft dat hier enorm Maar op, jij bent toch ook verkleed, een... ja. Ragnar? Kom op. Ja, als een uh, Italiaanse zaken, zakenman, moet ik <laughs> wij vandaag vertellen. Met zonnebril en nou, <laughs> oh, lekker fout. <laughs> ja. Gewoon een goede bal lekker, is het. Ja, Ragnar, veel plezier daar in de Polonaise. Na ja. nou, afloop misschien van de wedstrijd. En eh, vanavond dus eh, ook hier en in Langs de Lijn. Ook trouwens veel aandacht voor de finales van de wereldbekerwedstrijden. Dus schaatsen in Heerenveen en grossieren we weer in medailles. Ja? Ja hoor, dankjewel Menno. Dit is Radio 1, BNN Today. De opstand in Libië gaat door. Vandaag is er onder andere gevochten bij de kustplaats ras nouf ongeveer 600 kilometer van Tripoli. Ja, en het oosten van het land, dat is natuurlijk in handen van de opstandelingen... en die willen niet liever dan doortrekken naar de hoofdstad Tripoli... om Gaddafi van zijn troon te stoten. Maar of ze dat gaat lukken, dat is de vraag. NOS-correspondent Kort Lindijer die zit daar in Libië. Kort goedenavond... Goedenavond. Jij bent uh, vandaag vlakbij de frontlinie geweest. Uh, de lijn tussen het gebied waar de opstandelingen de baas zijn en waar Gaddafi nog de macht heeft. En dat klonk zo. Ja, afgezien van het laatste mitreergevuur uh, klinkt het een beetje als een gezellig klein feestje eigenlijk. Nee, dit zijn jongeren die uiterst opgewonden zijn en hun kogels uh, en artilleriegranaten in de lucht schieten in plaats van richting uh, de troepen van Gaddafi om zichzelf, uh, om zichzelf op te peppen. Ze hebben ontzaggelijk veel adrenaline. ze zijn ontzaggelijk moedig, ook ontzaggelijk opgewonden, uh, maar niet erg gedisciplineerd. En dat is een ander statement. Ze zijn uh, nauwelijks georganiseerd, ze zijn pas uh, sinds enkele dagen zijn ze in die rangen van die rebellentroepen opgenomen. En ja, ze horen ergens dat er gevochten is. Ze springen in de auto en rijden dan die richting uit... daar waar de gevochten uh, wordt en mengen zich uh, in de gevechten. Maar er is absoluut niet sprake van gecoördineerde actie... of een uh, gedisciplineerd leger tegen Gaddafi. Ja. Tenminste, nog niet. Kunnen die jongens wel een beetje met die wapens omgaan? Veel van deze jongens die hebben pas drie, vier dagen geleden hebben zich gemeld eh, in steden als al waar ik nu ben, of in Be eh, Benghazi, de grootste stad hier in het oosten op de troepen van Gaddafi. En nogmaals, de geestdrift is gigantisch, maar ze zijn nauwelijks militair getraind. Waarbij moet worden gezegd, toen deze opstand begon, op 17 februari in Benghazi, toen hebben jongeren echt zich uiterst moedig getoond. Ze zijn mm -hmm. naar de kazernes gegaan van de troepen van Gaddafi, hebben met bulldozers, vrachtauto's, ...op de muren rond die kazernes ingepeukt. Hadden toen nog geen wapens. En uh, daar zijn erg veel slachtoffers bij uh, gevallen. Maar je kan bijna zeggen dat toen de opstand begon... ...de jeugd, de Shabab, met vrijwel blote handen het heeft opgenomen... ...tegen de troepen van de Daffi. Maar hmm. de strijd is nu in een heel andere fase beland. En jij hebt ze gesproken, wat voor jongens zijn het? Het zijn middenstandjongetjes... ...denk ik tussen de 16 en 25, 30 uh, 30 jaar. Uh, ik heb tijdens mijn werk uh, bezuiden de Sahara. Daar krijg je te doen met uh, rebellenlegers. Vaak in Congo bijvoorbeeld. Uh, rebellen die lopen op teenslippers uh, gekleed in bodden. In Dat is hier absoluut niet het uh, geval. Het zijn jongeren die goed gekleed zijn. Vaak hebben ze ook auto's uh, beschikbaar die ze... Uh, waar ze een machinegeweer op hebben uh, uh, gezet. Het zijn uh, goed opgeleide middenstandjongetjes die het hebben opgenomen tegen de politiestaat van ja. Gaddafi, 42 jaar. En wat, wat zeggen ze tegen jou over waarom ze dit willen doen? Het is altijd, Gaddafi is bad, he must be dead. Het, regelt, het richt zich altijd... ...tegen de grote leider, de grote libische leider eh, Gaddafi. Men heeft het over mensenrechten, men heeft het over martelcenters... Eh, ...men heeft het over corruptie onder het regime. Het is een opstand, niet zozeer een sociale opstand... ...zoals we in Egypte, Tunesië hebben gezien van werkelozen. Het is een opstand van de jeugd voor mensenrechten... ...voor democratie, voor vrijheid. Ja. En dit zootje, ongeregeld, eigenlijk moet dus naar Tripoli. Uh, hebben ze een kans van slagen? Nou, je kan natuurlijk uh, verwachten dat uh, in de komende paar dagen er betere training gaat plaatsvinden dat er zwaardere wapens worden ingezet er hebben zich uh, gedeserteerde troepen van Gaddafi uh, hebben zich gevoegd bij deze jongeren uh, bij elke uh, roodblok bij elke wegversperring zie je 50, 60 jongeren en dan is er één kolonel uit het, uit het uh, leger van Gaddafi, een gedeserteerde generaal ja. en die probeert enige orde te scheppen, die probeert een militaire strategie uh, te bedenken en te voorkomen dat deze jongeren maar richting frontlinie gaan uh, en daar nogmaals met grote geestdrift... maar met weinig expertise daar in de val uh, zou kunnen lopen... van toch vermoedelijk beter getrainde troepen van Gaddafi. Ja, dus als ze naar Tripoli optrekken, dan kan het nog wel even duren, zou te horen. Dan gaat het nog een, een tijd duren. Als dit ja. leger een aanval op Tripoli doet, dan wordt het een bloedbad. Koer Lindeijer vanuit Libië, dankjewel. je BNN Today. Ja, Peter Schonewolf, die werd in 1995 als militair ontvoerd in Bosnië. Hij weet dus als geen ander hoe het is om vast te zitten... net als die drie mariniers in Libië die nu vastzitten en hoe die dus zich voelen. Zometeen is hij hier te gast en heeft hij het daarover. John Jones, die maakte een programma over de brandweer. John Jones, je weet wel, acteur en presentator. Um, hij werd er zo door gegrepen dat hij nu zelf echt brandweerman is. Zometeen is hij hier en ook trouwens de rest van het Hilversumse brandweerkorps. En wil je meekijken op de webcam... Hartstikke leuk. Of leuke filmpjes van achter de schermen zien. Ga dan als de brandweer naar bnn En nu de dag van Joris Kreugel. Vrijdagochtend Amsterdam. Bos en Lommer. En uh, ik mag graaien vandaag. Want uh, elektronica winkel Itz gaat nog voor één dag open. En de kortingen lopen wel tot 70%. Alleen ben ik niet de enige. Want vanmorgen vroeg waren er al een heleboel mensen. En ik denk dat er nu ongeveer zo'n 150 man, 200 man... voor de deur al staat te wachten. Alleen is de vraag, gaat hij open? Want vorige week toen bleef hij dicht. En toen werd er gezegd van, volgende week gaat hij open. Maar het is inmiddels uh, tien voor tien. En er gebeurt nog steeds helemaal niks. Maar goed, we kunnen dus lekker gaan we graaien hier. Uh, ik weet niet wat ik nodig heb. Maar uh, ik zie gewoon wel als zo meteen die deuren open gaan. Als ze open gaan. Daar sta je dan. Je wilde koffie brengen voor je moeder. Oh, moeder. Ja, maar het lukt niet. hè? Het is veel te druk. En waar staat ze? Mijn moeder staat als eerste helemaal voorin. Ik hoop dat hij zo open gaat. Vorige week bleef hij dicht. Maar ik vind het allemaal wel heel erg donker eruit zien binnen. Ja, ik ook. En het is al laat, kwart over negen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze de elektriciteitsrekening niet betaald hebben. Dat alles donker blijft in de winkel. Is <laughs> is... Ik had dit niet verwacht, he, eerlijk gezegd. Ik nee, dacht dat, dat we hier met z'n tweeën zouden ja, staan. Ja, die lekker, ik loop lekker gewoon rustig in en uh, ga even shoppen als gewoon. Maar dat ziet niet in, nee. Het is inmiddels over tien hè, en ik denk, nou, ik ga de curator maar eens even bellen. Misschien dat hij wat meer duidelijkheid kan geven of uh, de winkel open gaat. Maar alles is nog helemaal donker. Dus ik denk dat het gewoon, als ik het zo zie, dicht blijft. Maar misschien dat ze me nu antwoord kunnen geven. Ja, goedendag spreek met uh, Joris Kreugel. Uh, ik sta op dit moment uh, bij uh, de ITS en ik wilde eigenlijk weten, uh, gaat hij open vandaag in Bos en Lommer in Amsterdam? Maar gaat hij dan vandaag open of volgende week? Volgende week. Oké. Okay. Uh, en dat weet u zeker. Dat weet u zeker. Oké, okay. goed. Nou, oké. Okay. Bedankt. lijkt me toch zinvol om het even te zeggen. Hallo. Ik heb net gebeld met uh, meneer Van Wijk. Maar de winkel gaat dus vandaag niet open, maar volgende week pas. Volgende week gaat die open. Ja, ja wanneer... dat wordt mij net verteld. Dat zegt u? Ik grapje, niet open twee weken. Allemaal mensen ja, hier blijven. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, jij. Dat ook willen winkelen. Goed. U begrijpt dat als volgende week weer niet open gaat, dat er wel degelijk hier oren zou komen natuurlijk, Dus definitief volgende week. Goed, oké okay, meneer, bedankt voor uw informatie. Oké, okay, tot ziens. Dag. Nou, en we zijn hetzelfde waarschijnlijk hè? Uh, hetzelfde inderdaad. Deze meneer verklaart mij dat het vanaf volgende week definitief open gaat. Maar goed, we moeten op zijn voor het geloven. En uh, ja, ik heb hem aangegeven, als het niet overgaat, dan, ja, dan krijg je natuurlijk grote onrust. Want ja, we worden hier toch een beetje in de maling genomen, heb ik het idee. Ja, ik ben echt boos. En waarom? Nou, omdat ik een nieuw stofzager nodig heb. Want de televisie heeft een speciale vrije dag genomen. Want normaal moet ik werken, dus heb ik helemaal geen tijd. En dan sta ik hier, gewoon van Jan met zijn korte achternaam. Ja, daar ben ik echt boos om. Ik had ook zo graag willen graaien. Nou, ik hoef nog niet eens te graaien. Ik wil gewoon even een nieuwe stofzuiger hebben. Ik van, weet je, nou kan staande moeder. Ik werk hard voor mijn geld. Ik denk, nou, misschien kan ik een goedkope stofzuiger scoren. Nou, niet dus. Nou, helaas. Dus uh, meneer Itz, dank u wel. Inmiddels is iedereen uh, vertrokken. Naar aanleiding wat ik gezegd had. Uh, omdat ik even meneer Van Wijk had gesproken. Maar als het goed is, dan gaat die volgende week dus wel open. Maar ik moet zeggen, het is natuurlijk wel heel lullig als je hier al heel vroeg in de ochtend staat te wachten en hopen dat die winkel open gaat. En uiteindelijk weer gesloten, net zoals vorige week. Dat vind ik eigenlijk wel een schande en ze moeten het gewoon duidelijk aangeven. En voor mij ook sneu, want helaas, ik heb dus niks kunnen kopen. Het voetbal, Ragnar Niemeyer die is bij De Graafschap Willem II. Is het wat, Ragnar? Weinig over te zeggen, want het staat 0-0. Nog geen kansen gezien. 3,5 minuten is deze wedstrijd aan de gang. En een overtreding op het middenveld. Iets over de middenlijn heen. Het is bij uh, de Graafschap Stief de Ridder die even wordt neergelegd. En dat levert een uh, vrije trap op voor de thuisploeg. De sfeer altijd goed. Wat fakkels nog brandend achter het doel van uh, Boy Waterman. De doelman van de Graafschap. Vrije trap inmiddels genomen. En Buis heeft geopend aan de linkerkant. Diepe bal richting de Ridder. Een van de mensen in vorm bij de Graafschap. Staat uh, buitenspel. De Vlag gaat omhoog en dat signaal wordt overgenomen door de scheidsrechter van, van vanavond. Bas Nijhuis en de vrije trap bij Willem II wordt overgelaten aan Davino Verhulst. Misschien herinneren jullie nog de eerste wedstrijd dit seizoen. Wat curieus in twee delen gespeeld. Een geweldige blunder van de keeper toen van Willem II. En dat zorgde ervoor dat de graafschap toen met drie punten wegging uit Tilburg. Van Hulst heeft getrapt, bal opgepakt door Gravenbeek. Lijkt op het middenveld te spelen. En zo op het eerste gezicht drie mensen maar in de verdediging van Willem II. Dat nu aanvalt via Lasnik en Pressel, de Duitser. De punt van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Lasnik komt buitenom, lekkere voorzet, maar opgepakt binnen het 5-meter gebied door de doelman van de graafschap Boy Waterman. Op de klok, precies 5 minuten de 0-0 stand nog op de Vijverberg bij de Graafschap Willem 2. Ja, sta ik hier in de studio met uh, hoeveel, hoeveel brandweermannen bij elkaar nu? 8, tien, veel? 9. 9. Uh, ja. ja, en um, het <laughs> is er ook een, vooral een heel leuk filmpje te zien op uh, Bntd.nl. Ik zou vooral kijken als je mij uh, binnengedragen wilt zien worden. Mijn grote droom, dank je wel, John Jones. <laughs> Door een brandweerman hier in de studio neergezet. Um, dit is een hele curieuze manier van de interview. Heb ik nog nooit gedaan, zo in een studio. Met al die brandweermannen. Nou, Ik zei net, ik krijg het een beetje warm van. Okay. Ik word ook heel snel rood. Ik zal het even voor de luisteraar toelichten. Want John Jones, acteur, uh, uh, presentator en nu uh, ook brandweerman geworden. Dicht bij het vuur, een reality-serie. En daarin film jij brandweermannen en vrouwen. En ben je eigenlijk zelf, of niet eigenlijk, ben je zelf ook brandweerman geworden... Ja. En het leuke was, voor dit gesprek, jullie kwamen hier met z'n allen naartoe... in functie, in de brandweerwagens. Ja, dat klopt. En jullie kwamen hier net aan en we wilden het gaan opnemen... want het is van tevoren opgenomen. En in één keer stormt iedereen, er gaat een pekerlijke piepje af. Iedereen stormt weer in die wagens, want er was serieus ergens brand. Dat heb je, ja, inderdaad, dus, een schoorsteenbrand. <laughs> en jullie hebben een fragment inderdaad van een schoorsteenbrand... die slecht afliep. Ja. Nou ja, uiteindelijk goed, maar wat, wat meer in de aarde had. En dit was een kleintje. En ook dit is te zien, uh, ook een leuk filmpje bnn 2 hoe ze hier met z'n allen aankomen bij Bienen en daarna weer met z'n allen wegstormen. Nou, hoe is het afgelopen? De... Heel goed. ja Geen gewonden, niks? Nee, nee, nee. nee, helemaal goed. Bedankt <laughs> zij. Godschrift aan nee. repressie. <laughs> De zeeploeg van Hilversum. Ja, ja, mensen. Even een hartelijk applaus. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh. John Jones, we gaan het hebben over, jou, uh, over deze serie, Dicht bij het Vuur. Um, maar eerst even, want dan denken mensen... Ah, die is het natuurlijk. Tien jaar in Samsam Sam gespeeld, toch? Tien jaar? Ja. Uh, en daar was je Jimmy. Even een fragmentje. Niet wat je noemt een echte superheld. Maar ik heb gouden handen en een beetje grote bek. Dus gooi je haar los, maakt me gek. Ja, en nu is brandweerman geworden. Maar jij hebt, dit is een reality serie, maar je hebt speciaal echt serieus hiervoor je... Brandweerpapieren gehaald. Ja, klopt. Ik, uh, weet je, de brandweer is een beetje een onderbelichte club. En uh, ze verdienen best wat de aandacht eigenlijk. En dat, ja. daar, zo kwam het idee. Ja. Want je hebt een heleboel politie-series, je hebt een heleboel uh, series over de ambulance en dergelijke. En, en het is ook qua taak. De, de politie heeft een gedefinieerde taak, ambulance en alles wat er overblijft. Dat wordt een beetje bij de brandweer in de schoot geworpen. En, uh, jongens, lossen jullie dat. Dus op. jij vond het wel eens tijd. De brandweer verdient zijn plek in de spotlights. Ja. Ik maak daar een serie. Wat aandacht over. Aan te besteden. Yep. Maar dan denk ik, dat was dat vast wel een enorme jongensdroom van je om bij de brandweer te gaan. Uh, nou, nee, eigenlijk oh. niet. Nee, ik, ik heb eigenlijk, het kan pas eigenlijk door deze serie. Ja, maar nu oh. vind je het geweldig. Helemaal leuk. Ja? ja? Het is heel nuttig werk en het geeft voldoening. Het is, het is meestal <lacht> kun je wat voor de Ja, nee, maar echt, okay. echt waar. Het, als ik dit tien jaar eerder had, dan ik dacht, die hele showbusiness me gestolen kunnen. worden. Ja, yeah, serieus? Yep. Ja, nee, maar het, het, je doet wat nuttigs. Ja, het, het is het een, voor het eerst in je leven, leven dat je iets doet. Het is voor het doet. eerst in mijn leven dat ik wat nuttigs doe wil. <laughs> even een, een fragmentje. Um, want jij werkt dus ook echt mee als brandweer, maar onderwijl film je dus ook nog. En dat zit geloof ik op je, op je helm gemonteerd. Ja, Klopt. Ja, even een stukje waarin je met jouw collega's in een vuurzee in een, in een huis duikt. Dus we hadden wel een plan van uh, we gaan redden. Uh, we gaan de zolder op, weer aan twee kanten die zolder op te komen. Het kanaal van de Open Haard, daar zat halverwege een, een lekking. Dus eh, die heeft de vloer, de houten vloer van de woonkamer in brand gezet. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Nou, er zit natuurlijk spannend muziekje onder, maar wat, wat, wat, wa, wat maakt het dan zo mooi, dat vak? Ik bedoel, natuurlijk, het is nuttig, maar is het ook de adrenaline, de kick... Nou, nee, want uh, het, je werkt met mensen die er echt willen zijn. Want de mensen die het voor de spanning en de sensatie uh, doen, uh, die, die, die blijven niet lang. Mm -hmm. Want dan kom je van de koude kermis thuis, want je hebt ook hele gewone klussen. Uh, je hoeft het niet om het geld te doen. Dat ook niet. Nee. Wat je dan overhoudt is een vrij gedistilleerd gezelschap van mensen die echt... Mensen willen helpen. Want wat gebeurde dat fragment net? Wat gebeurde uh, er? Dat was, dat was een schoorsteenbrand. Alleen die was wat, uh, wat uh, verder ontwikkeld. Mm -hmm. En daar zat een jongen uh, op de bovenste verdieping vast. En uh, die kon niet meer naar beneden door de rook. De hoogwerker was er nog niet. En die is via de buitenkant, via het dakgoot, uh, hebben ze die gered. En uh, dat is dus ook iets. Maar mensen weten weinig van brand. En zo'n situatie, daar mm -hmm. waren wel geen heftige vlammen, maar wel een hele hoop rook. En als je daar een paar teugen van neemt, dan. Uh, dan lig je gestrekt en dan is het afgelopen. Ja. Dus rook is eigenlijk net zo gevaarlijk als niet gevaarlijker dan vlammen. Heren, kom eens even bij, bij de microfoon. Even een paar van jullie, maakt niet uit wie durft. Oh god, ja. Josje. moeilijk, moeilijk, moeilijk. Josje. Nee, en, of, of, en jij ook, een paar is goed. Kan hij het een beetje? Want hij heeft wel echt zijn papieren gehaald. Kom eens even bij de microfoon, wat Ik wil ja wel hoor. Ja? Ja, ik kan het wel. Absoluut. Is het, is het een goede brandweerman, John ja, Jones? Ja, ja, zeker. Ja. Want? Wat maakt ja. hem een goede brandweerman? Nou ja, hij is er altijd bij. En, uh, <laughs> <laughs> hij doet zijn ding. Als je vraagt van hem, dat, dat, dat, dat voert hij uit. Lekker volgzaam. <laughs> We hebben net een schoorsteenstafé gezamen. ja Jawel. Ja. Heel goed, hè? Ja. Ja. Ja. Maar hij lijkt me vooral erg de lolbroek. Ja, ook. Ja, maar maar dat is we ook zijn is ook ja, er zijn ergeren. Ja, er zijn ergeren. Dat is ook ja. nodig. Ja, is ook nodig. Maar het is niet dat hij, terwijl hij in brand moet blussen, nog even een dansje doet of zo eerst. Ja, ook. Oh. Gezellig. Ja, ja. Samen meestal. Maar meestal ja. als het ding gebeurd is, hè. Ja. Serieus, uh, dan dan mag het. Is gebeurd. Wat is nou een van de mooiste dingen die je hebt meegemaakt? Of een van de meest memorabelen? Uh, een jaartje geleden hadden we iemand die was, had een hartaanval gehad. En die was uh, met zijn auto van de weg afgeraakt. Op zijn kop in de sloot beland. En daar waren we vrij snel bij. Dat was een keer in land en die hebben het auto uitgetrokken. En toen hebben we geprobeerd te reanimeren. En die is later in het ziekenhuis overleden. Maar ja, dat, dat, dan krijg je door wat dit vak nou zo speciaal maakt. 200% inzetten, alles doen, beulen, trekken, slepen. Wat dan ook nodig is om iemand te proberen terug te halen. Ja. Dat is nou de kick. En, en, en wat, maar goed, diegene is overleden. Mm -hmm. Doet dat je dan iets? Ja, uh, aan de ene kant wel. Uh, aan de andere kant heb je alles gedaan en alles geprobeerd om hem terug te halen. Dus uh, je hoeft jezelf geen verwijten te maken. Nee. Heb je wel eens een echt grote fik al geblust? Uh, nog nee, nee, nog geen grote. Dat moet ik nog meemaken. Maar wel eentje waar echt de vlammen eruit sloegen? Ja, dat wel. En, en hoe voelt dat? Warm? Uh, heel warm. <laughs> ja. Ik heb er ook wel eens naast gestaan. Het was een, een trap, uh, trappenhuis en het stond helemaal vol met rook. Ja. En ik uh, was aan het filmen, dus ik uh, stapte opzij. De jongens die het. Uh, Plussen waren die kwamen langs, maar ik denk: Nou, weet je wat, ik ga hier even op de overloop netjes in een hoekje staan. En ineens dacht ik: Van is hier wel eigenlijk best wel warm. En toen bleek het, het brand in een meterkast te, te, te staan, waar ik gewoon naast stond. Ja, dat was warm. Ja. Wat vind je het mooiste aan deze serie maken? Uh, met deze mensen zijn. Samenwerken. Yep, samenwerken. Dus zoals ik al zei, het is een heel, heel gedistilleerd gezelschap van mensen die het echt willen en uh, hun hart op de juiste plek hebben. En dat maakt het heel erg leuk werk en uh, leuke mensen. En dat allemaal te zien, wanneer begint het? Zondagavond, vanaf uh, 6 maart, 8 uur, RTL 7. En dan nog een herhaling voor als je het mist op maandagavond om 11 uur. John Jones, dankjewel. je Dank je. En alle heren natuurlijk, dank. Alsjeblieft. Zeeploeg, baby. We leggen er niet bij de Graafschap, Willem II. Nou, 0-0, geloof ik. Ja. Weinig tekening in de strijd, hoor. 12,5 minuten onderweg. 0-0 de stand. Eén kleine mogelijkheid gezien voor de Graafschap, dat... Uh... Nu de keeper, de keeper heeft de bal. De thuisploeg dus met de doelman. Hakula rond het middenveld. En die moet proberen iets op te bouwen voor Willem II. Gravenbeek dan. Wordt ze opgejaagd door Overgoor. En Willem II komt eruit met Hafka. kaatst terug. Wat sloordig zo rond de middenlijn. Van de Heide pakt op. En de ruimte ligt aan de linkerkant. Praten we zo meteen eventjes over dat moment van de graafschap. Berera in balbezit zoeken naar een opening. Die wordt niet gevonden. En we zagen een moment met Poupon op links. En Sebens voor het doel kwam niet goed uit met zijn pas. Het leverde een corner op. Maar de bal ging naast bij de graafschap. 0-0 na 13 minuten in de wedstrijd tegen Willem II. Pardon. Um, zometeen tweede uur BNN Today. Met Leandien van Morsel en het grootste nieuwe wielertalent. En Peter Schonewolf die zelf gegijzeld werd in Bosnië. BN.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 naar vroege vogels. Radio 1, het nieuws van alle kanten.